Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het kabinet snijdt in basispakket voor de zorg. Spoor-Ehek-bacterie leidt opnieuw naar komkommers. En het kabinet wil gevangenis voor piraten in Somaliland. Het kabinet snijdt in het basispakket voor de zorg. Op die manier wil minister Schippers de overschrijdingen in de zorg aanpakken.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 Therapieën om te stoppen met roken verdwijnen helemaal uit het pakket... net als dieetadvisering. In Duitsland is voor het eerst de ehec bacterie daadwerkelijk op een groente aangetroffen. en werd gevonden op resten komkommer in een afvalbak in Maagdenburg. Hoe de bacterie op het stukje komkommer is gekomen is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. De afvalbak is van een gezin dat ziek was geworden. In Nederland gaan groentetelers toestemming vragen om de productie te beperken... Daardoor stijgt de prijs en er hoeft dan minder te worden doorgedraaid. Voor maatregelen die de markt verstoren is speciale toestemming nodig. Minister Donner vindt dat de gemeente door het bestuursakkoord niet helemaal te aanvaarden het hebben afgewezen. VNG-voorzitter Jorisma benadrukt juist dat er wel degelijk een akkoord is op één onderdeel na. Op het congres van de VNG in Ulft bleek vandaag dat de gemeente geen steun geven aan de afspraken in het akkoord over de sociale werkplaatsen. Meerderheid maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op dat onderdeel. Ze staan wel achter de rest van de afspraken. Donner heeft begrip voor de zorgen van de gemeente... maar je kunt niet één onderdeel eruit trekken, zei hij. Het is niet zo dat de VNG de bevolking vertegenwoordigt. Dat gebeurt door de Tweede en Eerste Kamer, voegde Donner eraan toe. En er is geen extra geld, zei hij. Hij riep de VNG op met voorstellen te komen hoe het nu verder moet. Ieder mokkend in een hoekje gaan zitten is geen optie, zei Donner. De vogelbescherming dreigt met een rechtszaak... als het kabinet geen haas maakt met de ontpoldering van de Hetwiegenpolder. Het vorige kabinet had besloten de polder weer onder water te zetten... om extra natuurgebied te creëren. Dat als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Maar de huidige regering wil dat alleen als het echt niet anders kan... en zoekt daarom nog steeds naar alternatieven. Volgens de vogelbescherming is de unieke getijdennatuur... in de Westerschelde van levensbelang voor tienduizenden trekvogels. Staatssecretaris Knapen stelt een miljoen euro ter beschikking voor de bouw van een gevangenis in Somaliland en wil dat piraten die in de golf van Aden worden opgepakt daar hun straf uitzitten in plaats van in Nederland. Volgens Knapen kan de gevangenis bijdragen aan de stabiliteit in de regio en is de bouw daarmee ook in het belang van Nederland. Piraterij is intussen big business en bedreigt de economie en de veiligheid van de mensen, zegt Knapen, die op dit moment een bezoek brengt aan het gebied. Een vrouw van 96 heeft in een brief aan de burgemeester van Leiden... een moord uit 1946 bekend. Ze heeft in Leiden de ondernemer en vooraanstaande katholiek... Felix Gouillet doodgeschoten. De man was kort daarvoor vrijgesproken van economische collaboratie. De vrouw heet Atti Visser en ze was lid van het gewapend verzet. Ze zat in de knokploeg van Evert Post, die liquidaties uitvoerde die Visser is destijds bij het onderzoek naar de moordzaak nooit in beeld gekomen. Ze zegt nu dat ze Gouillet nooit vermoord had als ze geweten had dat hij onschuldig was. Ze wilde nu in het belang van zijn familie openheid van zaken geven. Een 26-jarige man heeft jarenlang onterecht in een tbs-kliniek gezeten. Hij werd in 2005 veroordeeld tot vier maanden cel en tbs voor een enkelvoudige mishandeling. In de wet staat dat TBS alleen kan worden opgelegd als de maximumstraf vier jaar of hoger is. En voor een enkelvoudige mishandeling is de maximumstraf maar drie jaar. TBS van de man is ondanks de onwettigheid meerdere keren verlengd. Industriebedrijf Chemiepak uit Moerdijk is voorlopig gered. Het Hof in Den Bosch heeft bepaald dat het bedrijf gebruik moet kunnen maken van verzekeringsgeld. Het waterschap Brabantse Delta had daar beslag op laten leggen. Het hof vindt het belang van de medewerkers van het bedrijf... zwaarder wegen dan dat van het waterschap. Chemiepak kan nu voorlopig zijn medewerkers betalen. De voetbalclub RBC Roosendaal is failliet. Maandag werd nog gemeld dat enkele investeerders... probeerden de benodigde 1,6 miljoen euro bij elkaar te brengen. Maar dat is niet gelukt. De rechtbank in Breda sprak vanmiddag het faillissement uit. Negen jaar geleden speelde RBC nog in de eredivisie. Het weer vanavond droog, morgen vrij zondag... bij maximaal van 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland. Vrijdag kans op regen en onweersbuien. Pinksterweekend verloopt dan lichtwisselvallig... met vanaf zondag temperaturen die dan weer stijgen tot boven de 20 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staan minder files dan gebruikelijk, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Anders bij elkaar zaten er nu 107 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag daar is het gewoon druk. Bij Soeterwouden-Rijndijk 6 kilometer... Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk. Het heeft niet lang op de weg gestaan. Bij Heemskerk nu nog drie kilometer file. Maar de rijbaan is dus weer vrij. En dat geldt ook voor de A12 Den Haag-Utrecht. Daar ging het mis bij Voorburg. Maar tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer zit de snelheid er nog niet in. Op de A28 Utrecht-Amersfoort ook een aanrijding. Bij de Afrit en Dolder twee kilometer. En tenslotte de A67 Turnhout naar Venlo. Daar zitten ze ook op elkaar bij Gelderop. Er staat twee kilometer file. De linker is dicht.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 Kijk op zelfenergieproduceren.nl Hypnose van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris-boekhandel. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek. En Lucella Carrasso. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Rond de Alp du West draaien duizenden mensen zich warm voor de sponsorrace morgen. Zo vaak mogelijk de berg op voor het goede doel. En wij fietsen zo mee met een training. Op het VNG-congres hebben de gemeenten in overgrote meerderheid ingestemd... met het bestuursakkoord waarin afspraken staan tussen het kabinet en de gemeente. Maar de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen... willen de gemeente niet voor hun rekening nemen. Door dit onderdeel af te wijzen is volgens minister Donner... het bestuursakkoord helemaal van de baan. Het kabinet verstaat en begrijpt heel wel de zorgen die erachter zitten. Toch kan het kabinet... Uh dat niet anders zien dan als afwijzing van het hele akkoord. Al dus minister Donner in Ulft tegenover de gemeentebestuurders die daar hebben gestemd. En daar is ook nog steeds politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, is dit een voorbeeld waaruit je kunt afleiden dat de minister duidelijk op ramkoers ligt? Nou, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Want uh, ja, zo'n VNG-congres is toch altijd een feestje... van burgemeesters en wethouders. Maar dat is vandaag toch wel uh, verstoord. Want ja, ondanks alle mooie woorden die de minister hier ook gesproken heeft... en uh, waarbij ook heel vaak de Chinese wijsgeer Confucius citeerde... was aan het eind van zijn verhaal toch heel duidelijk uh, jammer. Vooral die tijd die er in de onderhandeling is gestoken. Maar beste mensen, wij hebben vandaag geen uh, bestuursakkoord. Want het congres kan niet één onderdeel uit dat akkoord halen... en zeggen, ja, die bezuiniging op de sociale werkplaats... Die staan ons niet aan. Uh, dus minister Donner was heel stellig. Het bestuursakkoord is naar de mening van het kabinet. Is er niet. Nu zullen we moeten zien hoe dat los kan. Of dat per onderdeel specifieke afspraken gemaakt moeten worden. Of dat de VNG met andere voorbeelden komt. Maar het is niet zo dat je zegt, kijk, we hebben nu over alles een akkoord. En nu gaan we nog eens praten over één onderdeel. Of daar meer is. Er zijn gewoon afspraken gemaakt. En als één onderdeel, als men zegt, ja, dat kunnen we niet... en dat was één van de punten die heel lang besproken is... wat dat betreft heeft het VNG-bestuur dat op het laatste moment... op dat punt intensief overgesproken. Er is op het laatste moment nog weer verdergaande afspraken en concessies gedaan. Dan kun je niet zeggen, ja, en dan nemen we dat niet voor onze rekening... en gaan we kijken of daar meer is. Nee, dan is ook wat dat betreft niet helemaal, is dan helemaal niet. Ja, en voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma... die was toch duidelijk verbaasd hoor, over die harde lijn van de minister. Volgens Donner is er dus geen akkoord en ligt de bal bij de VNG. Nou, daar denkt Jorritsma heel anders over. Ja, dat is zijn opvatting. Onze opvatting is dat er gewoon een bestuursakkoord ligt met gemeenten. Eh, wij gaan ook gewoon onthouden aan de afspraken die wij in het bestuursakkoord hebben gemaakt. Dat hebben de leden uitgesproken dat ze dat ook wensen. Ja, als de minister zich er niet aan wil houden meer of er niet meer aan gebonden voelen, ja, dan is de actie niet bij, hun, bij ons, maar bij hun. Eigenlijk moet u over alles opnieuw praten. De minister heeft toch heel duidelijk gezegd, niet helemaal is helemaal niet. Nou ja, dan betekent het gewoon dat wij een uitnodiging van hem tegemoet zien om dan over alles te gaan praten. Lijkt me bijzonder. Ja, dan moeten we moeten heel lang wachten, want de minister zegt, ik wacht op de VNG. Ja, ik zou niet weten waar. Wij, wij houden ons gewoon, kan ik zo nu aan hem zeggen, aan al die afspraken die we gemaakt hebben. Die zijn wat mij betreft niet weg, maar die, wat weet hij toch, dat hij daarover met ons verder kan praten? Nou ja, duidelijk een, een verbaasde Annemarie Jorritsma, en het is heel duidelijk dat de VNG en het kabinet tegenover elkaar staan. De minister zegt er is geen akkoord en het kabinet gaat dus gewoon door met het maken van wetgeving, want uh, de regering regeert en niet de VNG. En is het eerder, Margreet, voorgekomen dat gemeente en Rijk zo hard met elkaar botsen? Nou, dat is toch echt wel uitzonderlijk, hoor. Want ja, hoe je het ook went of keert. Het kabinet heeft eigenlijk altijd die gemeente nodig. Dus is helemaal niet gebaat bij uh, een botsing tussen uh, de ge gemeente en het kabinet. Uh, straks ook, hè, als die wet werken naar vermogen... en die reorganisatie dus van die sociale werkplaatsen uitgevoerd moet worden... hebben ze toch de gemeente nodig. Daarom uh, is iedereen ook zo verbaasd over de harde lijn die gekozen is. De gemeenten zijn verbaasd. Maar ook de oppositie die hier was vandaag, die was uh, verbaasd. En uh, ja, de reactie van minister... Minister Donner vond Jolande Sap van GroenLinks ook onverantwoord. Ja, dat is eigenlijk de typische reactie van een, van een, een regent die wil heersen. En die kost wat kost, zijn eigen... Zeker daardoor wil drukken. Als je dit land verder wil brengen... dan moet je gewoon verstandige, uitvoerbare voorstellen maken. Dat is eigenlijk een basisles voor elk kabinet. Je kan van alles willen. Als het in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt... dan zul je je plannen moeten bijstellen. En dat is het eigenlijk het enige verstandige wat ze kunnen doen. Anders gaan ze naar een gewisse nederlaag toe. Ja, en Job Cohen hè, van de Partij van de Arbeid... die was hier ook de hele dag in Ulft. Want ja, er waren hier ook heel veel mensen aan het demonstreren. Mensen van de sociale werkplaats. En de linkse oppositiepartijen die wilden laten zien dat zij hen steunden. Maar ook Cohen heeft met stijgende verbazing... naar de clashje te kijken tussen VNG en het kabinet. En hij vindt het ook allemaal heel treurig. Het gaat over, wel over ons land. Dat is waar het over gaat. En als je ziet, ook hier, daar was ik ook vandaag bij de demonstratie die georganiseerd was door de vakbeweging. Stuk voor stuk mensen die daar allemaal staan, die aan het werk zijn en die aan het werk willen blijven. En waarvan de gemeenten die dat allemaal moeten gaan uitvoeren zeggen, op deze manier kan dat niet. En dan kan je natuurlijk best wel gaan volhouden, want ik heb een meerderheid in de Tweede Kamer en een meerderheid in het parlement. Maar alsjeblieft, realiseer je om wie het gaat. En, dat, en om die reden vind ik het ook zo echt onverantwoord als het kabinet nou zegt, sorry, eh, niks mee te maken. Heeft u wel eerder zo'n bestuurlijke clash meegemaakt tussen de lagere overheden en het kabinet? Nou, daar heb ik een heel kort antwoord op. Het antwoord is nee. Ja, Nee, zegt Cohen, hij heeft wat ervaring. Hè? Hij is burgemeester van Amsterdam geweest. Dus hij weet hoe het rijlen en zeilen is bij gemeenten. En hoe het overleg met het kabinet gaat. Ondertussen kun je toch wel zeggen dat er een hele bijzondere situatie is ontstaan. En dat krijgt nog een flink vervolg in de politiek in de Tweede Kamer. Want je hoort het eigenlijk aan de reacties nu. De oppositie heeft duidelijk de messen geslepen. En het eerste debat staat al gepland volgende week in de Tweede Kamer. Over het bestuursakkoord. Of ja, over het niet bestaande bestuursakkoord. Margreet Boer vanuit Den Haag. Dank je wel. De komende dagen wordt weer voor tientallen miljoenen euro's... bij elkaar gerend en gefietst voor het Goede Doel. In het weekend is namelijk de Europa-run estafette van Parijs naar Rotterdam. Morgen is de Alpe d'Uzès, zo heet dat, Alpe d'Uzès in de Franse Alpen. Dit soort sponsorsportevenementen levert goede doelen steeds meer geld op... en zijn voor de organisaties inmiddels bijna net zo belangrijk... als het ouderwetse collecteren. Verslaggever Niels de Jager fietst mee met een training... van een van de Alpe d'Uzès-teams. Hey mensen, we gaan vanavond weer... Uh... Een rondje doen en uh, gezond weer thuis straks. De zeven rijders van de veiligheidsregio Utrecht maken hier hun trainingskilometers. En als je nu zo je benen voelt, wat denk je? Ben je klaar om een paar keer die berg op te, op te stormen? Ja, denk het, wel. denk het wel. Maar even afgestapt om rustig te kunnen praten. En dan wordt al snel duidelijk waarom deze groep dit doet. Mijn uh, moeder... En mijn schoonmoeder die zijn alle twee aan uh, kanker overleden. Ja, ik heb ook in mijn familie meerdere mensen die zijn getroffen door kanker. En ja, dat maakt het wel extra motiverend om te gaan. En ook om een keertje extra te gaan. De opbrengst van de Alp 6 is in vijf jaar gegroeid van een kleine vier ton. Naar het doel voor dit jaar, 20 miljoen euro. Pionier voor dit soort sponsorsportevenementen is de Ropa Run. Een estafette loop van Parijs naar Rotterdam. Komend weekend wordt hij al voor de twintigste keer gehouden. Frits Heerstein is oprichter van Kika. Hij bekijkt de beelden van de aankomst van de Europa Run van vorig jaar. In ieder geval ontzettend voldane mensen naar mega prestatie... die ongelooflijk enthousiast worden toegejuicht. Ja, en 5,4 miljoen euro is hiermee opgehaald. Onvoorstelbaar. kijkt u daar nou ook niet een tikkeltje jaloers naar? Absoluut, want met dit soort bedragen... kan je wel hele grote stappen richting je, je doel maken, hoor. En daarom heeft Kika inmiddels zijn eigen hardloop- en evenementen. Maar tegenwoordig kun je voor andere doelen ook zwemmen, schaatsen, spinnen, wandelen. Dat kan je doen voor het hart, de nieren, tegen ziektes of juist voor ontwikkelingshulp. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat de goede doelen elkaar voortdurend kopiëren. Ja, wij zijn net zoals de commerciële uh, uh, markten, er moet er eentje de, de, de leider zijn. Hè. Kijk maar naar Apple. Ja, en iedereen heeft daarna heeft hij een, een, een smartphone. En waar de sportevenementen opkomen, staat het ouderwetse collecteren, met de rammelende bus langs de deuren, juist onder druk. De opbrengst stijgt niet meer zo hard, de collectanten worden steeds ouder, en nieuwe collectanten vinden is lastig, zeker door het Belmeniet register. Bij Kika beginnen ze er niet eens meer aan. Die moeten daarvoor 25.000 vrijwilligers werven. Daarvoor hebben ze vier mensen fulltime op een kantoor zitten. Dat betekent dat als je dat wil opstarten, een landelijke collecte... dat je in het eerste jaar zelfs geld erop uh, uh, verliest. Vroeger ging het gewoon via het netwerk van bijvoorbeeld kerkelijke instanties... waar mensen zich aanmelden van ik wil graag één, twee of drie keer uh, collecteren. Tegenwoordig zie je advertenties in de kranten waarom vrijwilligers gevraagd worden. Toch klinkt het een beetje raar dat het makkelijker is om mensen te vinden... die zes keer een berg op willen fietsen, die een hele marathon willen lopen... dan om even te wandelen langs een paar huisdeuren. Ik heb het zelf meegemaakt, wat het op mij voor effect had... dat ik een halve marathon heb gelopen voor het goede doel. Daar was ik zo uh, voldaan over. Wildnis. Vinkerveen. weer terug naar het alpdu team nog even de route van het trainingsrondje doornemen. Nieuwe sluis, Breukelen. Ook zij zweten liever voor het goede doel dan dat ze gaan collecteren. Je geeft wat voor de mensen terug eigenlijk ook. Van, hé, je komt nu langs, hier heb je, nee, je doet er ook wat voor terug. En jij ziet weinig lol in het langs die deuren gaan met zo'n collectebus. Heb ik ooit eens gedaan, maar inderdaad, dat stond me niet echt aan. Nee, dat vond ik niet leuk. Nee. Oh ja, er zit nog een voordeel aan het sporten voor het goede doel. Ja. Nou, dat afvallen, dat is inderdaad gelukt. Ik ben uh, vanaf uh, januari ben ik 10 kilo uh, kwijt. Nou, dat, was, uh, dat afvallen was nooit gelukt met uh, de collectebus langs de deuren natuurlijk. Nee, dat is een uh, bijkomstigheid die, uh, ja, die is alleen maar eenmaal prettig natuurlijk. In Magdenburg is de ehec bacterie gevonden op een komkommer. Dus toch de komkommer? We bellen zo meteen met een microbioloog. Het heldere lijstje van het verkeer op de weg. Bij de bij René Passet. Met 30 files en een bescheiden avondspits. Maar wel opvallend veel ongelukken. Alles bij elkaar 120 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een lange file tussen Knop het Bata dorp en Knop het Leenderheide. 11 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding op de A67. Daar kom ik zo op. Eerst de A10 Zuid tussen de Rijen en Knop het Watergraafsmeer. Ook een aanrijding. 4 kilometer file naar het oosten. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort bij de Afrit en Dolder. Twee kilometer met de linker rijstrook. Daar staat een rood kruis boven. En dat geldt ook voor de A67. Turnhout naar Venlo. Een aanrijding tussen Knopput Leenderheide en Geldrop. Twee kilometer. En ook daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdijk. We hebben duidelijk vooruitgang geboekt in Libië, dat zei NAVO-secretaris-generaal Rasmussen vanmiddag in Brussel. Daar zaten de ministers van defensie van de 27 lidstaten bij elkaar om te praten over het resultaat van bijna drie maanden luchtaanvallen. Onder meer werd besloten de operatie in ieder geval nog tot eind september voor te zetten en de druk zal in de tussentijd verder worden opgevoerd, zei Rasmussen. All ministers agreed that we will keep up the pressure for as long as it takes to bring this uh, crisis uh, to uh, an early uh, conclusion Gaddafi's history um, it is no longer a question of if he goes uh, but when he goes it may take weeks but it could happen tomorrow and when he goes the international community has to be uh, ready Kadhafi is geschiedenis, zegt Rasmus. Het is niet meer de vraag of hij gaat, maar wanneer hij gaat. Dat kan over een paar weken zijn, maar ook morgen. En als het zover is, dan moet de internationale gemeenschap klaar zijn. Alexander Bon is docent internationale betrekkingen... aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een beetje het geval, als je het maar vaak, geroep, uh, vaak genoeg roept... dan hoop je dat het gebeurt? Uh, in het algemeen is het zo dat uh, voor de NAVO of voor welke andere militaire organisatie... om een vijand tot overgave te dwingen met uh, luchtaanvallen... dat is gewoon een hele lastige operatie. En je weet niet wanneer dat gaat eindigen. Dus je, je, je kent je eigen middelen, je kent je eigen mogelijkheden... je kent je wapens, je weet wat je kan, je weet wat je niet kan. Maar je kunt niet precies bepalen wanneer het breekpunt is bij de vijand. En dan maar uh, roepen dat het, dat het nabij is, dat moment. Ja, ik denk, ik denk dat het... Er zit niet veel anders op dan dat te roepen. Want het, ik denk dat de, de, de NAVO-landen hebben duidelijk gekozen om Gaddafi af te, zeggen, af te zetten. Dus is het helder dat ze gaan uh, dat volhouden tot hij weg is. En denkt u dat ze weten waar die precies zit? Of, of weten ze dat niet en bombarderen ze hem daarom niet? Hoe, hoe, zit dat, hoe zal dat die besluitvorming ze, Ik denk vormen? dat ze het niet weten. Want als je als eenling of met een kleine groep volgelingen... verschuilt in een grote stad... Nou, dan zijn er echt duizenden plekken waar je kan zitten. Dus dat is ongelooflijk moeilijk om te vinden. Dus als de NAVO niet een spion heeft in de directe omgeving van Gaddafi... die ook nog kan bellen, van vanavond zit hij hier en hier... Nou, dan is het heel erg moeilijk. En als ze het wel weten, zou de NAVO dan, het mag natuurlijk niet... maar per ongeluk een bom op zijn huis laten vallen? Nou, dat weet ik niet. Uh, je kunt je het voorstellen, maar ik weet het gewoon niet zeker. Uh, ik weet ook niet zeker of het niet mag, want je kan er een beetje over twisten. Als iemand uh, opperbevelhebber van de strijdkrachten is, dan kan hij ook als militair gezien worden. Maar uh, heel vaak is het zo dat landen er toch voor terugdeinzen om andere leiders direct op de korrel te nemen. Ja, het staat toch ook niet in het mandaat, of kan je dat wel zo uitleggen? Dat mandaat geeft natuurlijk iets anders aan. Dat zegt voor de bescherming van de bevolking. Maar je ziet dat de, de NAVO-landen en de andere landen... die meedoen aan die actie, dat mandaat toch vrij ruim interpreteren. En het zeggen dat de beste manier om de bevolking te beschermen... is om Gaddafi te verdrijven. En Rasmussen spreekt over vooruitgang. Ziet u die ook? Ik denk dat er wel vooruitgang is geboekt. Want vanaf het begin van de opstand van een, een beetje een wilde groep rebellen... is er toch een flink deel van Libië uit handen van Gaddafi uh, geraakt. En is het terrein waar Gaddafi de macht heeft kleiner geworden? En uh, zijn er allerlei groeperingen die er tegen hem opnemen? En is het gebied van de rebellen, uh, omdat er een zekere rust heerst... ondertussen de mogelijkheid om een, een andere staatsvorm op te bouwen? Dus er is ook geen discussie dan binnen de NAVO... over de koers de komende drie maanden? I iedereen is daar dan wel tevreden mee? Nou, dat weet ik niet. Je kunt je, in, in elke coalitie is het zo dat er natuurlijk landen zijn die zeggen... Uh, het wordt me te duur, het wordt me te moeilijk, of het komt me nu niet uit... of kan een ander niet wat meer. Dat, dat is inherent. Dus die spanningen zullen er zeker zijn. Ja, Nederland heeft duidelijk aangegeven niet mee te doen aan het bombarderen. Hè, ook niet de komende maanden. Kunt u inschatten hoe die weigering binnen de NAVO ligt? Ik denk dat, uh, nou dat er twee reacties zijn. De ene groep zal zeggen, uh, nou dat begrijpen we, want Nederland heeft de afgelopen jaren uh, enorm veel goed werk gedaan in Afghanistan, in Irak. Op andere plekken heeft duidelijk laten zien uh, in militaire zin uh, zijn internationale verantwoordelijkheid te nemen. Dus we begrijpen dat Nederland misschien nu zegt, nou even pas op de plaats. Maar er is een andere groep die zal misschien zeggen, maar juist omdat Nederland vaak zijn verantwoordelijkheid neemt en het ook kan, is het wel erg jammer dat ze nu niet meedoen. En Verwacht u dat er de, de, vandaag nog iets van een koerswijziging uitkomt? Dat weet je nooit. Uh, topconferenties van, van grote organisaties zijn ofwel uh, bedoeld om een mooi plan te presenteren... of het is gewoon om een keer de koppen bij elkaar te steken. En heel vaak is het ook zo dat in de wandelgangen of uh, tussen hoofdsteden van een paar belangrijke landen... Uh, belangrijke besluiten worden voorgekookt. En het enige wat ze dan nog kunnen doen, is dat dan het bombarderen van Gaddafi zelf? Nee, er zijn natuurlijk nog talloze uh, stappen mogelijk. Ik bedoel, je kunt de druk op Gaddafi uh, op allerlei manieren opvoeren. Je kunt meer wapens inzetten. Je kunt grondtroepen inzetten. Je kunt uh, huurlingen in dienst nemen die de rebellen beter, efficiënter trainen. Je kunt die rebellen zwaarder bewapenen. Dus er zijn nog allerlei stappen te zetten om Gaddafi verder in het nauw te brengen. Ja, maar zoals u zei, dat, dat zal niet op zo'n top besloten worden. Nou, dat weet je niet. Dat, wie weet. Maar het kan ook zijn dat men dat een beetje voor zich uitschuift. Of dat ze zegt, uh, misschien, dat moeten we eerst praktisch uitwerken. En dan willen we erover besluiten, want hoe gaan we dat exact doen? En dat zal dan weer eerst in hoofdsteden besproken worden, en dan komt dat later weer bij de NAVO. Waarschijnlijk wel. Goed, Alexander Bon, dank voor uw toelichting bij die bijeenkomst van de NAVO. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedenavond. Vorige week dook je op in de Nederlandse wateren een grote walvis die je hier normaal gesproken niet ziet, de bultrug, en dat zorgde voor opwinding aan boord bij garnalenvisser Johan van Straten die meteen naar de camera greep. Als oh, luchtvaart. Meneer van Straten, goedemiddag. Goedemiddag. De visser uit Zoutkamp. Prachtige beelden zijn het ook te zien nu op onze zoutnws.nl met uw permissie. Wat zag u daar? Ja, ja een gigantisch beest. Hè? Dus uh, ja, de walvis. Ja. Hoe, hoe wist u dat hij daar zat? Ja, ik wist het niet. We visten er toevallig langs. Of toevallig, ja, we waren weer uh, richting Lauwenshoog. visten we dus. Uh... En toen zagen we uh, ja, wat dieper af. Zagen we iets, iets bewegen in het water en... Uh... Ja, toen uh, met een verder kijker aan het kijken. Een collega die zei het ook al. Dan dus moet je daar kijken. Ja, dat sprong wat uit water. En ja, nog een keer kijken, ja, dat was een walvis. Ik heb die beelden even bekeken. Hij gaat er niet vandoor als jullie dichterbij komen. In tegendeel. Nee hoor, nee hoor. Nee hoor want wij, wij zijn er langzaam naartoe gevist. En uh, toen uh, zijn we weer gedraaid. En toen bleef hij, uh, ja, 50 meter uh, bleef die van ons vandaan. En ging die uh, zo met ons mee... Uh, Alsof, hij, hij, alsof dan... hij contact zocht? Ja, ja, sowieso. Hij vond het wel best. Hij lag wat met zijn vennen te klapperen en zo. Dus, uh, ja, toen hij uh, uh, toen, toen eruit sprong, de tweede keer toen draaide hij ook weer wat om en uh, toen ging hij ook weer wat uh, naar diepe water. Dus, uh. Uh, eet zo'n uh, bultrug ook uw garnalen op? Want daar bent u natuurlijk aan het vissen geweest. <laughs> ja, nee, nee. Ik geloof niet dat ze garnalen eten. Dus, uh, hey. Een oogtuigenverslag. Visser Johan van Straten uit Zoutkomp. U hebt de bult teruggezien. De beelden hebben we ook te zien op onze site nms.nl. Hartelijk dank. Oké. Okay. Ja, opnieuw is de komkommer in beeld. In de, in de vuilnisbak, moet ik zeggen, van een gezin waar de EHEC-bacterie heeft toegeslagen... in het Duitse Maagdenburg, is de bacterie op komkommerresten aangetroffen. Eerder werd gedacht dat de komkommer onterecht als bron van de bacterie is aangewezen. Microbioloog Jan Kalpoe van het Slotenvaartziekenhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit verrassend voor u? Het is uh, uh, enerzijds verrassend, anderzijds uh, toch weer een opluchting, moet ik eerlijk zeggen. Want er staat vast dat dit de boosdoener is, die nou, op de komkommer niet... gevonden is. Sorry, Nee, dat staat natuurlijk nog niet vast. Maar de aanwijzing is wel uh, eigenlijk veel sterker dan alle aanwijzingen die men tot nu toe had... Uh, ...blijkt uit het, uh, uit het bericht. Men heeft, je kunt het vergelijken met dat men nu het, het zogenaamde een smoking gun gevonden heeft. Uh, de bacterie waar het om gaat, als ik uh, de berichten goed begrepen heb... Uh, ...op een, op een uh, groente zeg maar in een vuilnisbak van een gezin die ook de infectie gehad heeft. Dus het is eigenlijk de sterkste associatie tot nu toe uh, die men blijkbaar gevonden heeft. Hoewel we wel uh, bij die berichten uit Duitsland hebben we geleerd een beetje een slag om de arm te houden, hè? Ja, dat, zult, als het goed is zullen mensen ook wat voorzichtiger zijn. Uh, eerst de komkommer, toen ze de tauge uh, nu toch weer een komkommer in een vuilniszak. Uh, maar als ik het bericht zo goed gelezen heb, ik heb het daarnet even snel op internet gelezen. Het gaat blijkbaar dus om de stam die inderdaad de ziekte veroorzaakt. Uh, op een groente, zeg maar, op de komkommer, uh, bij een gezin. Die die infectie ook heeft. Dus het, het lijkt erop dat, men, dat dit een eerste sterke kloe is met betrekking tot uh, de herkomst van deze, deze bacterie. Um, maar goed, een slag om de arm is natuurlijk altijd wel handig. Mede omdat men nu, uh, naar ik aanneem, aanvullende onderzoeken zal gaan verrichten om dat ook te gaan bevestigen. Ja, dus staat er ook bij wat de herkomst van die komkommer is? Nee, dat is, ik heb het in ieder geval niet kunnen lezen in de, in de kranten op internet. die ik net even snel heb zitten, zitten lezen. Uh, het, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me natuurlijk ook lastig als je een komkommer fragment in een vuilnisbak aantrekt. om aan die komkommer te kunnen zien waar het vandaan komt. Dus dat, dat, dat wordt nog spannend, denk ik, om, om dat te kunnen achterhalen. Want ze zullen de mensen moeten vragen waar ze die komkommer gekocht hebben. Nou, dat spoor uh, het, het terugvolgen. U zei uh, er moet meer onderzoek gedaan worden. Niet alleen waar die komkommer vandaan komt, natuurlijk. Wat, wat gaat er nog meer gebeuren aan onderzoek nu? Wat ik verwacht uh, wat, wat algemeen is in dit soort, bij dit soort associaties. Hè. Kijk, uh, men zegt al dat het de, de bacterie is die dus ook de infectie veroorzaakt. Dus ik neem aan dat men het heeft over die E. coli type uh, O104H4. Uh, wat nu belangrijk is, denk ik, is dat men de, het DNA van deze bacterie op de komkommer gaat vergelijken met het DNA van de bacterie bij de patiënten. En, en als het DNA met elkaar overeenkomt, nou dan heb je dus een 100% of heb je dan een, een, een, een full hit. En dan kun je er zeker van zijn die bacterie op de komkommer in een vuilnisbak overeenkomt met de bacterie bij de patiënten. Ja, en kan het ook nog zijn dat die bacterie in die vuilnisbak zat en op de komkommer terecht is gekomen, of is, is dat niet mogelijk? Nou, dat is natuurlijk ook een slag om de arm die ik, uh, die ik zelf ook zou nemen, denk ik. Kijk, het is, uh, het is een vuilnisbak en wie weet dat er nog meer in zit. Ja. Misschien zit er ook talg in, misschien zitten er ook andere dingen in. Uh, ik heb het niet in de berichten gezien, uh, maar dat zal, dat, zal, dat zal ongetwijfeld ook uh, iets zijn... waar rekening mee gehouden zou moeten worden. Als er meer bekend wordt, willen we graag nog een keer met u, meneer Kopel. Graag. Dank u wel. Goedemiddag. Goedendag.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 PVV-leider Wilders heeft uitgehaald naar het CDA. Die partij heeft in het Europees Parlement... voor verhoging van de Europese begroting met 5 gestemd. Wilders vindt dat een beschamende vertoning. Ze hebben eerst al miljarden aan de Grieken gegeven... en ze verkwanselen de Nederlandse belangen, zegt Wilders. Het kabinet snijdt in het basispakket voor de zorg. Zo gaat volgens goed ingevoerde bronnen de eigen bijdrage... voor behandeling van psychische klachten omhoog... van 10 naar maximaal 31 euro per consult. En op die manier wil minister Schippers de overschrijdingen in de zorg aanpakken. In Duitsland is de EHEC-bacterie toch weer in verband gebracht met komkommers. De bacterie is nu gevonden op een stuk komkommer in een afvalbak in Maagdenburg... De Europese Unie is bereid meer schadevergoeding aan de tuiners te geven... die lijden onder de besmettingen met EHEC. De Europese landbouwcommissaris had eerst 150 miljoen euro toegezegd. Onder druk van vooral Spanje, maar ook Nederland, wordt dat nu 210 miljoen. En dat bedrag dat dekt ongeveer de helft van de schade... die de Europese tuiners door de bacterie hebben geleden. En telecombedrijven die mogen geen extra geld vragen voor bepaalde internetdiensten. Minister Verhagen en de Tweede Kamer zijn het daarover eens. Bedrijven als KPN en Vodafone willen extra geld gaan vragen... voor diensten als en sms'en via internet. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Vannacht zijn er brede opklaringen. En het koelt af naar zo'n 10 graden. Er waait een uh, zacht tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Morgen ook uit zuidwestelijke richting. Maar dan trekt deze iets aan. Boven land tot matig aan zee vrij krachtig. Morgen overdag loopt de temperatuur op naar zo'n 18 tot 20 graden. En ook dan schijnt de zon volop. Alhoewel in de middag in het binnenland wel wat stapelwolken kunnen ontstaan. En dan de dagen daarna, vrijdag en zaterdag, toenemen de kans op buien. En vanaf zondag loopt de temperatuur weer ietsjes omhoog. ABB Verkeersinformatie. Er zijn minder files dan gebruikelijk op woensdagmiddag. Normaal gesproken zitten we ver boven de 200 kilometer. En nu komen we niet verder dan 135. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Ten zuiden van Eindhoven ging het mis op de A67. En dat heeft vooral gevolgen voor de A2. Van Eindhoven naar Maastricht, tussen Knop het en knap het de Hocht. 8 kilometer. Dus eigenlijk is de hele randweg Eindhoven volgelopen. Op de A10 Zuid, tussen de Rij en Knop het Watergaas, meer 4 kilometer. Ook na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort zaten ze op elkaar bij de afrit Den Dolder. De weg is wel vrij, maar nog wel 2 kilometer file. En tenslotte de A67 Turnhout naar Venlo eh, tussen Klapberlenderheide en Geldrop nog 2 kilometer. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose.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 NIBC. Hypnose van Lars Kepler. Nu 595. Alleen in de Libris Boekhandel. In de strijd tegen kanker beklimmen meer dan 4000 wielrenners zes keer de S. Met als doel 20 miljoen euro voor KWF-kankerbestrijding. NCRV en NOS presenteren Alptus 6 2011. Een live programma vanaf de top van de berg met Jeske van der Elsen en Herman van der Zand. Morgenavond om 7 uur op Nederland 1. En... Henk, stijl nou weer pauze te nemen. Nee, nee. ik uh, sta te wachten tot de enorme presentatie binnen is. Oh, uh, die smoes gaat toch niet meer op? Supersnel grote bestanden downloaden? Kies nu Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles-in-één pakket voor ondernemers. Met telefonie, televisie en breedbandinternet tot wel 120 MB. Stap nu over en krijg tot vier maanden gratis. Kijk op ziggozakelijk.nl. En de zaak staat... Time to begin...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 In ieder geval voorzichtig goed nieuws over het importverbod voor groenten uit Nederland. Eerst het nieuws over voetbalclub RBC Roosendaal. Die club is nu echt failliet. Hans van Ooye is advocaat van RBC. Goedemiddag. Goedemiddag. Legt u zich neer bij de uitspraak van de rechter? Ja, dat is geen enkele andere mogelijkheid. Geen beroep mogelijk? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat is niet aan de orde. En wat betekent dit nu concreet? Wat gaat er gebeuren bij de club? Ja, concreet is het nu zo dat de curator het half heft in handen neemt. Die was bewindvoerder de afgelopen dagen. Die is nu door de rechtbank benoemd tot curator. En die zal, zoals in ieder faillissement waarin geen doorstart plaatsvindt... overgaan tot het ontslag van het personeel en het uitwinnen van het actief. Het uitwinnen van het actief, dat betekent? Dat betekent heel simpel dat hij als curator moet hij opkomen voor de belangen van de schuldeisers... En hij moet proberen daar een zo hoog mogelijk rendement uit te halen. En valt er nog wat te halen dan bij RBC? Nou ja, kijk, uh, wat valt er te halen? Er staat een inboedel en er staat een stadion. Maar wie en, zou uh, dat stadion willen hebben? Ja, uh, u, u, u vraagt het. Ik, dat, dat is niet aan mij. Ik, uh, ik kan alleen maar bevroeden dat de, de curator in overleg zal treden met de gemeente... die een grote belanghebbende is en de om daar tot een zo goed mogelijk oplossing te komen, want ja, het is natuurlijk wel zo, de gemeente Roosendaal staat garant voor de hypothecaire geldleding die erop zit, en wat de gemeente tekort komt, dat ja, moet men bijbetalen, dus hmm. de gemeente is de grootste belanghebber op dit moment. De grootste belanghebber? Eh, nou ja, als het gaat om staat, stadion zeker, ja. ja maar, klopt het verhaal dat er al vrachtwagens voor de deur stonden om de gasmat mee te nemen? Dat is correct, ja. Dat is afgelopen maandag gebeurd. En wie dat... wilde die gasmat hebben dan? Nou, dat vind ik hier niet zo verschrikkelijk relevant. Dat is de leverancier geweest. Ik zal even geen namen noemen. Uh, die had een afspraak gemaakt. Voor, uh, zo is het me gebleken dat hij dat, uh, die gasmat zou kunnen terughalen... als die niet uh, integraal betaald was. Ja, we waren op dat moment nog bezig met een reddingsplan. Uh, dat kwam natuurlijk wel heel erg ongelegen. Want ja, een stadion zonder gasmat, daar heb je niet zoveel aan. Dus toen hebben we een noodgreep. ...moeten toepassen en dat was het aanvragen van een chance van betaling... ...met een zogenaamde afkoelingsperiode. En wat uh, dat betekent is... dat nu dan voor de grasmat? Nou, de grasmat die ligt er nog en het is nu aan de curator om even naar het contract te kijken... ...wat eronder ligt en een beslissing te nemen of degene die die grasmat geleverd heeft... ...of die die inderdaad kan ophalen. Uh, maar er is, wat ik al zei, een zogenaamde afkoelingsperiode... ...dat houdt in dat schuldeisers die bepaalde rechten claimen even pas op de plaats moeten maken om de curator de gelegenheid te geven ja, zich een goed ooi op te vellen. Je, Want, denkt natuurlijk, ja. je, je denkt natuurlijk ook aan de spelers. Kan, kan de club door bijvoorbeeld in het amateurvoetbal? Ja, dat, dat kan. Uh, door het faillissement verliest uh, RBC Roosendaal de proflicentie. Dus het betaalde voetbal dat is helaas voorbij. Uh, er is nog wel een stichting onder de naam RBC Roosendaal en uh, die zou je kunnen opturen naar een vereniging en op zo'n manier, in overleg met de KVB op amateurniveau verder gaan. En dan is het dus wel belangrijk dat je die gasmat houdt? Ja, maar ik denk niet dat een gemiddelde amateurvereniging... de lasten van zo'n stadion met zich kan meebrengen. Dus, dus. Dat, dat wordt gewoon verplaatst? Dat is een prematuur. Dat is ook niet aan mij als advocaat. Maar dan, eh, als RBC op eh, zeg maar amateurniveau doorgaat... dan ligt het eigenlijk het meest voor de hand... dat men elders een nieuwe locatie zal moeten zoeken... Want toch maar als een amateur... Club, die zou staan daar. Dat gaat niet dat, gebeuren. Nou ja, het <laughs> lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Hans van Ooyen, advocaat van RBC. Ik dank u wel. Graag gedaan. Een schrale troost misschien voor hem. RBC staat niet alleen. Voetbalclub De Bos wacht, wacht met angst en beven de gemeenteraadsvergadering van vanavond af. En ook bij Veendam tellen ze de laatste centen in de hoop een half miljoen euro te vinden. Bert van Sloten. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? Nou ja, er zijn twee dingen eigenlijk aan de hand. Om te beginnen volgende week, uh, vrijdag, dan moet het nieuwe competitieschema worden vastgesteld door de KNVB. Maar voorafgaand, en dat is wel eigenlijk het allerbelangrijkste, moeten alle clubs de begroting inleveren. Uh, 15 juni. Dat is een hele belangrijke datum. En die moeten wel kloppen. Want als ze niet kloppen, dan beginnen de clubs allemaal met uh, punten achterstand. En dat is ook niet leuk in zo'n uh, competitie. Kortom, ze zijn overal in alle hoeken en gaten uh, geld aan het zoeken. Laten we beginnen met uh, Veendam. Die club was volgens mij op het laatste nippertje gered vorig jaar. Ja, dat was echt op het allerlaatste moment. Niemand had het meer verwacht en uh, uiteindelijk bleek het toch nog te kunnen. We hebben trouwens een heel goed uh, seizoen gedraaid, sportief gezien. zijn vierde geworden in uh, die eerste divisie. Maar het bleek toch een, van die houtje-toutje constructies uh, te zijn. Er kwam een nieuwe directeur, Henk Eising. Die had uh, ook allerlei sponsorcontracten afgesloten, maar ook een hoop overgenomen. En het bleek dat het vorige bestuur daar heel creatief mee was omgegaan. Die hadden sponsorcontracten van 2012 gebruikt om de begroting van 2011 te dekken en het sterk het belangrijkste verhaal is, uh, is nog wel dat daar een kast was. En in die kast hebben ze een keertje opengemaakt. Halverwege in het seizoen bleek een doos te zitten. En in die doos zaten allemaal onbetaalde rekeningen. Ja, dat uh, doet de uh, zaak natuurlijk ook, niet, uh, ook geen goed. Ze hebben daar dus een tekort wat je zei van een half miljoen. Uh, twee ton is er ongeveer van gevonden. Hij zoekt nog ongeveer drie ton. En uh, morgen uh, laat hij weten of hij ermee doorgaat. Of dat hij uh, de handdoek uh, werpt. En dan zou het ook wel eens uh, grote problemen kunnen opleveren voor Veendam. Urgent is het in Brabant bij FC en Den Bosch. Wat is daarmee? Nou, er is vanavond een gemeenteraadsvergadering. Uh, Den Bos heeft dezelfde soort constructie, een beetje als uh, PSV. Hebben grond om het stadion heen. Trainingsvelden, die verkopen ze uh, aan de gemeente. Dat levert ongeveer 1,4 miljoen euro op. En daarvan krijg je zo'n 950.000 euro krijgen ze dan terug. Dat gebruiken ze om de schulden af te lossen. Maar daar moet de politiek dus wel mee instemmen. De politiek had al voorwaarde gesteld dat Den Bos ook iets moet doen. Dat hebben ze gedaan, vinden ze zelf. Maar vanavond is van belang wat de politiek daarvan vindt, of ze het voldoende vinden of niet. Gaan we afwachten vanavond, ongetwijfeld op bij Langs de lijn Bert Versloten, dankjewel. Geert Wilders is boos op het CDA in Europa... omdat ze voor extra geld voor Europa hebben gestemd. Na zes uur Esther Lange van het CDA en Geert Wilders. Nu kort voor zes percent over het verkeer bij de B. Het is goed vastgelopen op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid. Na een ongeluk bij knoppend Watergraafsmeer. Er zaten inmiddels 7 kilometer file achter. Dat begint al bij knoppend de Nieuwe Meer richting het oosten. En het is behoorlijk druk rond Arnhem. Bij het Gelredome speelt vanavond Iron Maiden. En dan helpt een ongeluk op de rondweg van Arnhem ook niet mee. De N325. tussen Husse en knoppend Velperbroek 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het is een opmerkelijke bekentenis, die van de 96-jarige Annie Visser. Ze heeft net na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Leiden... de architect Felix Gullier vermoord. De vrouw biecht haar daad onlangs op aan de burgemeester van Leiden. Verslaggever Martijn van der Zanden. De bekentenis van deze moord is voer voor een film. De nu bijna 97-jarige dader zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zegt de burgemeester van Leiden. Zij was um, een bekende uit de knopploeg van Marinus Post. Dat is een van de belangrijkste knopploegen geweest... die er in Nederland actief zijn, uh, waren in die tijd. Uh, knopploegen die distributiekantoren overvielen... om distributiestamkaarten en andere spullen te krijgen. En kaarten uh, om uh, onderduikers te geven... zodat die ook voedsel en dergelijke konden krijgen. Hij um, heeft ook enkele liquidaties uh, uitgevoerd bij mensen die uh, onderduikers uh, hebben verraden en dergelijke. En de vermoorde architect Felix Goulier werd ervan verdacht dat hij met de Duitsers samenwerkte. Tijdens de oorlog uh, waren de verdenkingen dat het bedrijf waar die uh, eigenaar van was en waar die leiding aan gaf, dat hij allerlei opdrachten voor de Duitsers uitvoerde. Dat was overigens ook juist, dat heeft dat bedrijf ook gedaan en ook het andere bedrijf waar die uh, eigenaar van was. Uh, maar je moet daarbij wel bedenken dat een aantal sleutelposities... in dat bedrijf, uh, bekleed door mensen die lid waren van de NSB... Uh, en de, de hoogste daarvan was uh, zelfs een, uh, een uh, ex-Duitser... die uh, grote nazi had. Ja, met dat personeel kun je in die omstandigheden... natuurlijk uh, niet al te veel ruimte nemen. En dat uh, durfden ze ook niet. Voor Atti Visser was duidelijk wat er moest gebeuren. In uh, de illegale pers waren al berichten verschenen... dat uh, het bedrijf niet helemaal koosje was... En dat uh, Gullier zelf niet uh, koosje was. En uh, daardoor is na de oorlog bij haar uh, samen met anderen het idee uh, ontstaan van hier moeten wij wat aan doen. Want hij wordt niet zomaar uh, veroordeeld. Hij was namelijk opgepakt en weer vrijgelaten. Omdat het na de onderzoek bleek dat er niks aan de hand was. En hij veel ontlastende uh, getuigenissen kreeg. Maar dat was niet bekend bij deze mensen. Die dachten van hier gaat weer zo'n profiteur vrij uit. En dat willen wij niet laten gebeuren. Ja, nu zijn we 65 jaar verder en dan komt er een brief waarin ze bekend dat ze hem vermoord heeft. Dat is toch rijkelijk laat? Ja, zeer laat. Zij is eigenlijk hier niet meer in de contraille geweest. Heeft eigenlijk ook nooit begrepen dat hoeveel commotie dit uh, veroorzaakt uh, heeft... en is pas nadat uh, ik haar op de hoogte heb gesteld... dat die moord eigenlijk enorme impact heeft gehad... eigenlijk uh, gaan beseffen wat er verder allemaal aan de hand was. Wat is voor haar de reden geweest dat ze u, u een brief heeft geschreven? Zij heeft mij gezegd dat, dat de reden daarvoor was... dat de familie al die tijd niet heeft geweten... Uh, wat er gebeurd is en waarom het gebeurd was... en dat ze dat zielig vond voor die familie. En daar wilde zij gewoon een eind aan maken. Ook na al die tijd kwam de bekentenis hard aan... bij de familie van de vermoorde Gullier, zegt de kleinzoon. Nadat nou, de familie afgelopen maart geïnformeerd was, er zijn er bij de direct betrokkenen, en dat waren op dat moment nog drie kinderen, zeer veel emoties losgekomen. De twee dochters en de jongste zoon van ingenieur Felix Gullier hebben de afgelopen jaren geaccepteerd dat ze nooit antwoord zouden krijgen op hun vragen. Te meer daar ook het uitgebreide onderzoek van de oudste zoon van ingenieur Gullier niet tot antwoorden heeft geleid. De emoties hebben zich vooral geuit in onbegrip en verontwaardiging. Dat mensen tot een dergelijke daad konden overgaan... zonder zich vooraf te verdiepen in de persoon van Felix Gouillier. Hadden zij dat maar gedaan, dan was deze moord niet gepleegd... en was er heel veel leed voorkomen. De persconferentie in Leiden vanmiddag. We praten verder met David Barnau... van het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Goedemiddag, meneer Barnau. Goedemiddag. Kende u deze zaak voor vandaag? Uh, ja, maar niet, niet als een... Uh, ik was wel eens langsgekomen, om het zo maar te zeggen. Uh, we, we hebben wat knipsels erover, maar ook niet veel meer. En, en mevrouw Visser, was die wel eens bij u langsgekomen? Dat weet ik niet, maar we hebben wel een boek van haar uh, in onze bibliotheek. Ze heeft in 1999 over uh, Marines Post uh, een boek geschreven. Dus waar ze courier bij was... Ze heeft zich altijd na de oorlog uh, nog met haar uh, verzetsverleden bezig gehouden. En hoe zou u haar omschrijven, van wat u van haar weet? En, uh, in, er zaten veel vrouwen in het verzet, maar niet heel veel vrouwen echt in het gewapend verzet. En ook nog eens uh, uh, uh, mensen uh, liquideren. Dat is heel bijzonder. En dat moet ook uh, een bijzonder gevoel te hebben, zal ik zeggen. Ze heeft zelf, Ik kwam een knipsel tegen uit 1994 dat ze de graven bezocht heeft... van een uh, aantal oud-verzetstrijders, uh, van haar mede verzetstrijders. Dus het, het heeft haar uh, nooit losgelaten. Nee, en, en ze biegt het nu op, om, omdat ze nu pas door heeft dat er zoveel commotie is geweest... dan denk ik, goh, zou zo iemand ontdenken dat er geen commotie bij de familie is ontstaan na zo'n moord? Dat weet ik niet. Nou... Ze is, ze is natuurlijk, ze is eerst een brief geschreven, toen wist ze nog helemaal niks van commotie en zo. Nee, dat ging daaraan vooraf. En daarna dat, ja. hoorden ze dat er commotie ja. was en toen uh, is ze ermee naar buiten gekomen ook. Ja, dan, ja. dan, dan daar kan je denken... Misschien dacht ze dat de familie al uh, ja, het, het had laten liggen. En dat hoorde ik er net ook, dat in eerste instantie, dat denk ik, ja, dat wordt nooit meer opgelost. En uh, ja, het wordt dus wel opgelost. Nee, is, is het blijft het... tot emotie, maar. Ja, is het wel eens vaker voorgekomen zoiets? Ik, ik ja, een paar, uh, een jaar geleden, een oud uh, een verzetstrijder, uh, en daar is ook een, uh, een film van geweest op, op tv, tv-uitzending, die uh, toegaf dat hij uh, uh, ten onrechte, maar dan tijdens de oorlog, uh, mensen geliquideerd had. Want er is natuurlijk verschil of je tijdens de oorlog mensen liquideert of na de oorlog. Of na de oorlog is nog. het. Bedoel, dan hebben we een rechtsstaat en dan zou je zeggen... nou, wacht maar af dat zo iemand voor de rechter komt. Precies, nou, dat heeft zij niet gedaan in dit geval nee. en nu uh, opgebiecht. David Barno van, van het uh, NIONT, ik dank u wel. Voormalig NIONT, dag. We gaan naar Moskou, naar staatssecretaris Henk Bleker. Goedemiddag. Nee, niet Meneer Bleker, goedemiddag. Nee, nee, nee. Meneer Bleker, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij luistert wel naar Lucelle Carrasco. U spreekt met Tim Overdijk uh, hier in Hilversum. Want wij willen graag van u weten, staatssecretaris in Moskou... wat het laatste nieuws is over de onderhandelingen die u hebt gevoerd met uw Russische collega. Signalen dat Rusland bereid lijkt te zijn om het importverbod op groente uit Nederland op te heffen. Ja, Hoe dat concreet? klopt. Uh, ik heb een overleg gehad met mijn uh, collega, de minister van Landbouw. En daarna met... Uh, de directeur-generaal is de heer Oli Schirko van de Federale Dienst voor Consumentenbescherming. En uh, we hebben de weg voor heropening van de grens voor Nederlandse producten uh, met elkaar uh, besproken en daar concrete afspraken over gemaakt. En wat zijn die concrete afspraken? Uh, die concrete afspraken houden in dat op zeer korte termijn, dat begint eigenlijk al uh, morgen. Uh, de experts vanuit Nederland en Rusland uh, met elkaar om te gaan om overeenstemming te bereiken over een aantal punten. Namelijk de testmethoden die wij in Nederland hanteren om te bepalen of wij uh, besmette producten hebben ter ja of nee. Het instituut uh, wat dat uh, gaat uitvoeren. En uh, in de derde plaats de informatie die de Russen nodig hebben over de herkomst, de tiltmethoden. Uh, van de producten die wij uh, exporteren. En als wij daar de komende dagen uh, op technisch niveau overeenstemming over uh, bereiken, uh, dan leidt dat tot een uh, certificaat uh, waarmee de Nederlandse producten uh, weer Rusland binnen kunnen. Per, wanneer zou dat op zo'n vroegst kunnen gebeuren? Nou ja, uh, het, is nu, het is nu woensdag, uh, dus dat, daar is wel een aantal dagen mee gemoeid, maar uh, ik hoop dat in de loop van volgende week uh, het licht weer op groen kan... en uh, de vrachtauto's met uh, de prima Nederlandse producten weer uh, over de Russische grens kunnen. En dit is alleen een afspraak die hebt gemaakt voor Nederlandse collega's... of zou het ook voor de Europese collega's kunnen gelden? Nou, het is duidelijk dat, uh, dat uh, Rusland in ieder geval met Nederland bereid is... een uh, afzonderlijke afspraak uh, te maken. Uh, wij zullen natuurlijk onze ervaringen... Ook delen met de collega's. Ik denk bijvoorbeeld aan België, aan Vlaanderen, aan Spanje uh, en aan Denemarken. Uh, en dan zullen we zien of deze, uh, ja, deze stap ook uh, langzaam maar zeker uh, Europa breed uh, kan worden uh, gevolgd. Is er ook nog een voorwaarde vanuit Rusland om te zeggen we willen eerst weten wat de bron van de besmetting is voordat we inderdaad hiertoe zullen overgaan? Nou kijk, de algemene voorwaarde is dat als wij een afspraak zouden willen maken voor alle Europese landen generiek, dan ten eerst duidelijkheid en zekerheid over de bron. En, en dit u... is dus als het ware een soort van noodvoorziening, waarbij we zonder dat er al duidelijkheid is over de bron, separaat in dit geval met Nederland, sluitende afspraken komen waarmee de Nederlandse producten weer naar de Russische markt kunnen en morgen vinden daar de eerste gesprekken over plaats. En wellicht na het weekend, zoals u zegt, kan de import weer plaatsvinden vanuit ja, Leenhard. We is het erop gericht om dat in de loop van de volgende week af te ronden. Staatssecretaris, ik moet onderbreken. De buiten onderbreken. is niet binnen. Maar hij is nee, mee bezig. Maar we zijn wel een uh, goede stap verder gekomen vandaag. Die noteren we, dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Want dat hebben we ook. De acties van de Amsterdamse brandweer gaan voorlopig door. Dat zegt de advocabel FNV op de website van het Parool. De aangekondigde bezuinigingen zijn volgens de Bond nog erger dan gedacht. Vanaf 2014 moet het Brandweerkorps 2,75 miljoen euro per jaar minder uitgeven. Van de bijna 1200 arbeidsplaatsen zullen er enkele tientallen verdwijnen. De Bond is vooral kwaad over de aangekondigde nieuwe roosters. Nu werken brandweermannen twee keer in de week 24 uur en zijn ze de overige vijf dagen vrij. Als dat zou veranderen, gooit dat hun leven volgens de bond zo in de war dat het Amsterdam juist meer geld gaat kosten. In het Fries Dagblad een bericht over de kwetsbaarheid van digitale archieven. Een medewerker van het Nationaal Archief en een IT-journalist hadden bij twaalf gemeenten onder meer digitale notulen van een raadsvergadering uit 1999 en eentje uit 2008 gevraagd. De onderzoekers schrokken. Van de in totaal twintig aangeleverde documenten, digitaal, Konden helft niet worden geopend omdat ze niet waren. Opgemaakt in een zogeheten open bestandsformaat als PDF. Maar het grootste gevaar vonden de onderzoekers de status van het document. Ze waren bestanden uit een ouder software systeem overgezet naar een nieuw systeem, waardoor de documenten een nieuwe aanmaakdatum hadden gekregen. Eén gemeente had het wel heel bond gemaakt. Die stuurde twee CD-ROM's met de audio-opname van de volledige raadsvergadering. Niet doorzoekbaar op welk trefwoord dan ook. In de babymelkwereld heeft de babynest de gemoederen flink in beweging gebracht. Het apparaat is sinds kort in Zwitserland te koop. Het werkt volgens het NRC Handelsblad hetzelfde als een espresso-apparaat. Alleen wordt er dan een cupje babypoeder met warm water aangemaakt. Voorvechters van Moedermelk zeggen dat nestledenfabrikant afspraken met de Wereldgezondheidsorganisatie schendt... en dat het net doet alsof BabyNes gelijkwaardig is aan borstvoeding. Verder twijfelen de tegenstanders van het apparaat aan de hygiëne. De Wereldgezondheidsorganisatie eist dat babymelkpoeder... boven de 70 graden verhit moet zijn geweest. De fabrikant ziet het anders. Het apparaat maakt water van 40 graden... maar heeft wel een speciaal filter. Bovendien kunnen er nuttige bacteriën... Zogeheten probiotica en babyvoeding worden toegevoegd... die het in heet water niet zouden overleven. Zometeen om zeven uur. Je hebt mensen die geloven, je hebt mensen die zeker weten. Ik hoor bij niks. Dolf Jansen in Kunststof. Het enige wat ik zeker weet, is ik heb geen idee wat ik kan geloven. En dan gaat het om. Ik heb geen idee. Luister naar Kunststof zometeen van zeven tot acht. Soms vragen mensen: Dolf, beledig jij iedereen? Ja, ik loop toch harder. Nou, Dolf Jansen. Radio 1.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 Dit is Radio 1.